Met met het NOS-journaal. Advocaten vragen steeds vaker om veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld omdat ze zich bedreigd voelen door hun eigen cliënten of door de tegenpartij. Dat zegt de Nederlandse Orde van Advocaten. Per week bellen gemiddeld twee advocaten een speciaal noodnummer omdat ze een dreiging ervaren. En ook schrijven meer advocaten zich in voor een weerbaarheidstraining. Yaitzen Singh, de Nederlander die al bijna 40 jaar in een Amerikaanse cel zit, overweegt hoger beroep na een verloren kort geding tegen en vara Hij eist dat een documentaire-reeks over hem niet wordt uitgezonden. In de serie komen ook beschuldigingen van seksueel misbruik en drugshandel aan de orde. Rusland zegt dat Westerse landen enorme risico's nemen als ze F-16's gaan leveren aan Oekraïne. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken waarschuwt ervoor... omdat Amerika heeft aangekondigd dat Oekraïnse piloten F-16-training mogen krijgen... Er wordt nog onderhandeld over de vraag of de straaljagers echt die kant op gaan. Tientallen Syrische asielzoekers die in hun eigen land mensen hebben gemarteld... lopen vrij rond in Nederland. Dat meldde Trouw en Argos. Volgens het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide studies... zijn het ongeveer 50 tot 100 mensen. Ze zouden vooral in gevangenissen in Syrië mensen hebben gemarteld. Klanten zijn meer gaan stelen uit de supermarkt. Vooral versproducten als aardappelen, groente en fruit en brood... worden zonder te betalen meegenomen. Vorig jaar liep het bedrag per winkel op tot ruim 66.000 euro. Dat is zo'n 20.000 euro meer dan een jaar eerder. Dat heeft retail-specialist Mars Marshoek berekend. Voor de hele supermarktbranche is het een extra kostenpost van 70 miljoen euro... Marshoek noemt als oorzaak de stijgende inflatie en de zelfscan waarbij klanten producten niet afrekenen. Het weer, zonnig, later in het oosten en zuidoosten wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 20 graden. Morgen broeierig, maximaal 25 graden in het oosten en daar is avonds dan ook kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ik ja.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 Dat is toch de de tijd meid. Je kunt Je ook het ook aan mij kwijt Even aan mijn moeder. Wie is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 Wanneer ik leer En ieder pijnlijk woord vermijd Wie bidt in stilte dan voor mij Wel, lieve moeder, dat ben jij Jij weet te zeggen blijf of ga. Wanneer ik voor problemen sta en in je blik zo van toe, vind ik steeds nieuwe krachten.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 Een ramp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 Week op nummer 1 in de mega top 50. Het was de op 1 na best verkochte single van het jaar. En hij heeft een heleboel leuke plaatjes uitgekozen. En deze plaat kende ik eigenlijk niet. Maar uh, ja, het is vandaag een mooie dag. Bijzondere dag. Het is vandaag moederdag. Vandaar nu Paul de Leeuw met wat een mooie dag. Achterop jongens, dat leven samen doen. 1, 2, 3.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 is gebeurd als op de nacht niet heeft bestaan? en het nooit donker is geweest. Mooie, mooie, nieuwe dag. Ik voel de warmte van de zon. Gewoon. Ze heeft me gemaakt en ze zegt ook, een parel ben jij mijn kroon. Die lieverd, ze stond er alleen voor, mijn vader die ging er vandoor.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 Fun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 van haar lieve laag. Een moeder moet stralen. Ramen passen haar niet. Ze geniet van het leven dat zij heeft gegeven. Vergeet dat niet. Een moeder moet stralen. Dat heeft ze verdiend. Stond voor jou klaar Al was het soms waar Ze deden voor niets Ik heb mijn gezin Dat zij ook bemint Nog altijd staat ze klaar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 al was het soms zwaar, ze deed voor niet.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 Begrijp je zoveel beter, nu ik zelf een moeder ben.